Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Berlijn zijn negen doden gevallen toen een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Dat zegt de Duitse politie. Er zijn tientallen gewonden, hoeveel precies is onduidelijk. De politie gaat uit van een aanslag. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Zijn bijrijder is om het leven gekomen. Wie het zijn is nog niet bekend. De vrachtwagen heeft een polskenteken. Het gebeurde iets voor acht uur bij de Gedechnischkirche... langs de drukke koer Dam. Meerdere kramen zijn kapotgereden. Het plein is afgesloten. Agenten patrouilleren er met machinegeweren. Ook een metrostation in de buurt is afgesloten. De Turkse president Erdogan zegt dat de aanslag op de Russische ambassadeur in Ankara was bedoeld om de relatie tussen beide landen te beschadigen. Erdogan heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld om over de kwestie te praten. Beide landen hebben besloten om de aanslag samen te onderzoeken. Het geplande overleg in Moskou over de situatie in Syrië gaat morgen gewoon door. Rusland steunt de Syrische president Assad, Turkije juist niet. In een islamitisch gebedscentrum in de Zwitserse stad Zurich is een schietpartij geweest. Zeker drie mensen zijn neergeschoten. Volgens de politie liep de dader naar binnen en schoot hij op mensen die er aan het bidden waren. Dat zijn vooral Somaliërs. De drie slachtoffers zijn zwaar gewond. De schutter is gevlucht. In de buurt van de gebedsruimte in Zurich is een dode gevonden, maar het is niet bekend of dat slachtoffer iets te maken heeft met de schietpartij. In het dorp Keienborg in de achterhoek is een doorgedraaide man opgepakt die op straat meerdere schoten heeft gelost. Er raakte niemand gewond. De politie waarschuwde de inwoners via een burgernetmelding om binnen te blijven. Waarom de man, een inwoner van Keijenborg, door het lint ging, is niet bekend. Het weer, het is droog. Vannacht ligt de vorst en plaatselijke mistbank. Daarna een zonnige dag, alleen in het noorden meer bewolking. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze door werkzaamheden op de A16 Rotterdam-Breda... bij het knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer. En op de A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland... bij knooppunt de Plein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zandvoort. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond natuurlijk op deze maandagavond. De klok is door de tien heen en we hebben nog een uurtje filmmuziek. En dat gaan we zeker doen. De muziek die twee uur op de rol staat is onder andere La La Land, Trolls, Gremlins, Moana... Moonlight, After Ever After en Just La Fin du Monde. Nou, dat belooft wat, toch? Maar we beginnen natuurlijk met een hitje wat een uh, bekend nummertje is. En ik dacht dat dit wel een aardige was. Uit de film Scratched, Tot nog een kerstnummertje. Zeker voor de, uh, de feestdagen. Put a little love in your heart. Annie Lennox en Elle Green. en Annie Lennox, Put a Little Love in Your Heart. Nou, dat betekent dat is natuurlijk wel verstandig zo met de feestdagen in het vooruitzicht. Uh, in dit programma draaien we muziek uit splinternieuwe films en oude. En ik heb voor twee uur echt heel veel nieuwe films. Redelijk nieuwe films. En onder andere de film Hidden Figures. Uh, de film vertelt het waargebeelde verhaal... van de Afro-Amerikaanse wetenschapsters Catherine Johnson... en haar twee collega's Dorothy Vaughan en Mary Jackson die allen werkten in de West Area Computing Unit van het NASA. De West Area Computing Unit was een groep die uitsluitend... uit vrouwelijke Afro-Amerikaanse wetenschappers bestond... en die een belangrijk aandeel had in de ruimtewetloop. Dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevader John Klenner in... in 1962 als eerste in een baan om de aarde te vliegen. En die film komt volgens mij, de première in uh, Amerika is 25 december. Muziek van Hans Siemer, Pharrell Williams en Benjamin Walvis. Die kennen we natuurlijk ook alle drie. Nou, de muziek van Hans Siemer en BMW Walvers heb ik nog niet te pakken kunnen krijgen. Maar de cd van Pharrell Williams was wel uit. Dus twee nummertjes daaruit. En uh, ik geloof dat 9 januari de, de soundtrack uitkomt. Dit is het nummer Running Pharrell Williams uit de film Hidden Figures. Summertime in Virginia with Oven. All the kids eating ice cream with their cousins I was studying while you was playing the dozens Don't act like you was there when you wasn't Running from the man, running from the badge Don't act like you was there when you wasn't Running toward our plans in the judges' hands Don't act like you was there when you wasn't I know if they're the saying, call for you all. De muziek is genomineerd voor de beste filmmuziek, Golden Globe Awards. Hans Siemen, Pharrell Williams en Benjamin Wolfe is... Nou, ik, ik, ik beperk me tot de muziek van Pharrell Williams. Uh, eens even kijken. Ik heb er ook nog eentje met... Uh, uh, Apple. En dat is Alicia Keys en Pharrell Williams. En dat allemaal uit Hidden Figures. Hey. Funny thing about the... Look as natural. Wait, wait, wait. This ain't wait, no cobbler yeah. on my brain. You're van de genomineerden voor de Golden Globe Awards... voor de beste soundtrack. Okay. Dat zijn de films Nicholas Brittle... voor de film Moonlight. Zou ik zo een stuk van draaien? Justin Hurwitz... voor de film La La Land. Daar zou ik ook wat van draaien. Johan Johansson voor Arrival. Heb ik al eens een keer gedraaid. Dustin O'Halloran en Volker Bertelman... voor de film Lion. Heb ik niet. Zou ik kijken of ik de volgende keer kan draaien. En hans het simpel, Fidel Williams en Benjamin Wolffes voor hitting figures bij deze muziek. Film, gremlins De film Gremlins is aanstaande vrijdag 23 december op televisie. En zowel de Gremlins 1 als 2 wordt uitgezonden. Om half negen Gremlins. En dat is een, een jongen krijgt een vreemd huisdiertje voor de kerst. Maar houdt zich niet aan de verzorgingsregels van het diertje. En heb je er nog niet genoeg van, kan je meteen het tweede erna ook kijken. Ja, het is een aardige soundtrack. En die is gecomponeerd door Jerry Goldsmith. En uh, ja, het topnummer daarvan is eigenlijk het nummertje dat heet... De uh, de Gremlin Rack. En die ga ik helemaal draaien. Want dat is is echt mooi nummer. Jerry Goldsmith uit de film Grem uh, uh, Gremlins. die komt in 1984. Maar het grappige is, in 2011 is er een uh, cd uitgebracht van de, uh, deze film weer. Uh, de Retro Great Records release. En daar staat eigenlijk alles op. Op die eerste soundtrack, zonder niet zoveel nummers. Ik denk een stuk of 14, maar als ik de lijst kijk van uh, die cd uit 2011, staan, ik weet niet hoeveel bonus tracks op, Met kerstmuziekje erbij erbij hoorde. Nou, dat is de complete. Het duurt 56,6 uh, 76 minuten. En de originele duurde maar 31 minuten. Dus, als je hem ziet staan... kijk dan of je de versie hebt van 2011. Want die is zeker de moeite waard. Dat is een document in de soundtrack geschiedenis. Gremlins. Uh, eens even kijken wat we nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, ik weet het alweer. We zouden wat stilstaan bij de, uh, de awards. Had ik gezegd. En dan ga ik eens even opzoeken waar ik dat gezet heb. Ik heb het ergens in mijn schema gezet. Dus even kijken waar ik dat heb staan. De nominaties van de beste muziek. Oh ja, hier heb ik ze. Uh, Best Original Song Category. En dan begin ik met een film uit La La Land. Uh, muziek gecomponeerd door Justin Hurwitz. Die kennen we wel van Whiplash. En dat is een aardige film trouwens ook. Ik zal er zoiets over vertellen. Maar eerst de genomineerde muziek. City of Stars. City of stars, Are you shining just for of stars, there's so much that I can't see, who knows, I felt it from the first embrace I shared with you. A glance, a tithe, a dance A look in somebody's eyes To light up the skies To open the world and send it really A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need is crazy And I got tapped out of my heart Think I want it to stay is for Dekens die erbij horen. Twee. En, uh, ik ga er zo direct nog wel meer van draaien. Maar ik had gezegd: ik ga eerst de nominaties draaien. Dit is ook een nominatie. En dat komt uit een film. Uh, een, volgens mij is dat een Disney-film. En uh, dat heet Mona. En dit is een aardig ook. to the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter. Is genomineerd voor de best original song uh, voor uh, en eens even kijken dat is Lin Manuel Miranda, Ofitia Foa, I en Mark Mancinia voor How Far I'll Go from Moana. Uh, de, de film Moana, ik zal meteen even vertellen. Prinses Moana is de dochter van een oproof van haar stam en komt uit een bekende familie van zeevaarders. Samen met haar helden halfgod Mau zet ze koers naar een legendarisch eiland. Tijdens de reis worstelen ze met de verraderlijke oceaan... en alles wat zich onder de wateroppervlakte verbergt... en leren ze waar de echte vriendschap toe kan leiden. Ik dacht een Disney-film, Het is een, een animatiefilm natuurlijk. En ik zei dat ik met de nominaties bezig was... dus ik ga er nog een daar uh, doen. En dat is de volgende. Dat is Justin Timberlake. Volgens mij kennen we dat nummer al. Max Martin en Carl Schuster voor I, uh, Can't Stop the Feeling voor, uit de film Trolls. Uh, trolls, trolls, trolls Eens even kijken waar ik die heb Trolls, hier heb ik hem Can't stop the feeling, Justin Timberlake I got this feeling Inside my bones It goes electric baby When I turn it on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 Rushing on, rushing on I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Not that Ik denk dat deze wel een hele grote kans maakt. Justin Timberlake. Uh, uh, can't stop the feeling uit de film Trolls. Uh, ik ga terug naar Lala La Land. Daar ga ik nog wat van muziek uitdraaien. Ik begin nog een keer met uh, uh, dat mooie nummer. Wat uh, hier staat. Uh, even kijken hoor. Van uh, uh, Emma Stone. The, uh, someone in, uh, de hoofdrollen worden gespeeld door Emma Stone en Ryan Gosling. Emma Stone. En Someone in the Crowd you got the invitation you got the right address you need the medication the answer's always yes a little chance encounter could be the one you've waited for just squeeze a bit more tonight we're on a mission tonight's the casting call if this is the real audition oh god help us all you make Dus datzelfde nummer weer van City of Stars, maar hier wordt hier zit Emma Stone een beetje mee te hummen. Bastia en Mia, die eigenlijk heel veel inspiratie hebben om iets te gaan doen in de cultuur, zou ik bijna zeggen. Want je weet het, in Los Angeles is iedere ober een acteur en iedere barista is een songwriter en iedere pizza delivery boy is een schrijver die wacht om ontdekt te worden. Dus ik een epiloog. Zo mooi soundtrack dit. Schitterende soundtrack uh, La La Land, uh, volgens mij komt die uh, binnenkort uit de film. Er uh, dus was ook nog een, een, een oude bekende How to Train Your Dragon. Er zit hele mooie muziek in van John Powell. en daar ga ik toch nog iets van draaien. This is Barrack. Muziek uit How to Train Your Dragon. Nog eentje op het zo'n mooie soundtrack is. Uh, uh, Where's hiccup? Even kijken wat ik nog meer heb klaargezet. Oh, Moonlight. En ook een film met een nominatie voor een Global Award. De muziek is van Nicolas Brittle. En uh, dit is Little Team. Deze soundtrack is genomineerd voor een Global Award. Het verhaal, de jaren 80 Miami. Dit verhaal focust zich in drie hoofdstukken op de jeugd, de puberteit... en de volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man... die zich in de turbulente stad Miami probeert staande te houden. Hij wordt gepest op school en thuis en het leven is hard voor hem. Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden... ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond en zijn seksualiteit. Uh, nou, bijzondere soundtrack, dus daarom Chef Special... Ook, ja, dat is een bint uit haarlem, maar dit is ook een nummer uit deze soundtrack. Moonlight genomineerd voor een Global Award Klein stukje nog van de Aftitelmuziek Ik zie nu op het lijstje pas Staan dat de film vanaf 26 januari 2017 In de bioscoop draait Dus we zijn een beetje vroeg bij deze keer Zingende soundtrack. Uh, de laatste die ik heb klaarstaan... dat is ook een nieuwe film. Juste la vin du monde. De muziek is van Gabriel Jarret. En, en het is een uh, Canadees-Franse film. 2016. Een uh, succesvolle toneelschrijver... keert na 12 jaar afwezigheid terug... naar zijn geboortedorp om zijn familie te vertellen... dat hij ze nog sterven aan aids. Maar dat blijkt nogal bijzonder lastig... om daarvoor het geschikte moment te vinden... Het is een eigenzinnige bewerking van de gelijknamige toneelstuk van de Franse schrijver Jean-Luc Lagarde. Door de jonge Canadese regisseur Dolan, die zijn wereldberoemde Franse acteurs dicht op de huid filmt. En de volumekop regelmatig opendraait. Onverdraaglijk volgens sommigen, aangrijpend en indringend volgens anderen. Ja, de muziek is wel bijzonder. Ik ga er een paar nummers van laten horen. Gabriel, jij dat? Avant l'orage. Zie je Catherine. juste la veine du monde. » er alweer op. Twee uur toch wat uh, meer popmuziek dan anders de gewoonte is. Maar ja, dat kwam door de nominaties van de Global Awards. Maar we eindigen natuurlijk altijd met de Donna Maison. Philippe Rombie ...naar CFM Cinema. Mijn naam is Ako B. En we draaien filmmuziek. Vooral nieuwe films Het laatste half uur. La La Land. Uh, even kijken of ik nog meer had. Uh, Jusque ...au bout de la monde. Jusque la fin du monde en Moonlight. Uh, volgende week slaan we een keertje over... Tweede kerstdag, dus dan hebben we andere verplichtingen, zou ik maar zeggen. Maar dan zijn we de 2 januari weer. Ik wens je een hele goede tijd toe. Heel veel gezelligheid, heel veel uh, lekkere dingetjes. En uh, maak er iets moois van. En wees voorzichtig. Tot de volgende keer, en dat is 2 januari. See you. Zelfde tijd, zelfde zender, 2 januari. Wens stuur jullie allemaal fijne dagen...